Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn twee mensen opgepakt die mogelijk staatsgeheime informatie hebben gelekt. Het gaat om een man van 64. Hij werkt bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en ook bij de politie. De andere verdachte is een vrouw van 35 die ook bij de NCTV werkte en sinds kort bij de politie zat. Wat voor geheime informatie ze precies hebben doorgespeeld en naar wie, dat weten we niet. Wel zegt de politie dat er op meerdere plekken doorzoekingen zijn geweest. Een eerste groep gewonden is de grens met Gaza overgestoken en is aangekomen in Egypte. De Egyptische media zeggen dat er meerdere ambulances het land zijn binnengereden. Vandaag kwam er na lange onderhandelingen een akkoord om de grens voor een kleine groep mensen te openen. En De marechaussee heeft zeven mensen opgepakt voor drugssmokkel via Schiphol. Ze werkten bij de luchthaven en zouden geholpen hebben met de smokkel... door de drugs naar het vliegveld te brengen... en ze in het laadruim van de vliegtuigen te verstoppen. Om wat voor drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Wel weten we dat het spul onderweg was naar Azië. En Arjen Lubach heeft met zijn avondshow flink wat geld opgehaald... Een paar weken geleden ging het over homo-acceptatie in het voetbal. Omdat de KNVB toen stopte met het actief promoten van de One Love aanvoerdersband. Dat vond Lubach niet oké. Okay. De acceptatie van LHBTI'ers in het voetbal gaat dus achteruit. En in plaats van dat de KNVB zegt, nu zetten we juist door, stoppen ze er gewoon mee. Stel het je lovebacken. En daarom hebben wij een nieuwe aanvoerdersband bedacht. Als alternatief voor de One Love band, de Wat Love band. GELUIDEN. Hier. Mooi. Hij nou, kwam dus met een tegenactie, de Wat Laf Aanvoerdersband. De verkoop daarvan heeft dikke 14.000 euro opgebracht. Dat geld gaat naar een stichting die homoacceptatie in het voetbal promoot. Het weer nog, neem je paraplu of regenpak mee als je de deur uitgaat. Een wisselend dagje met vooral vanmiddag en vanavond weer veel buien. Het wordt max 14 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Hij werd geboren in Utrecht in 1943 en groeide op in Ederveen. Hij begon zijn muzikale carrière in verschillende rock and beat bandjes, voordat hij solo ging in 1974. Hij stond bekend om zijn kritische en ironische teksten over religie, politiek en seksualiteit. Hij was openlijk homoseksueel en zette zich in voor de rechten van homo's en lesbiennes. Hij overleed in 2006 aan de gevolgen van kanker. Triple play in the spotlight.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 Pijn. Je denkt zo zal het nooit meer zijn Vroeger of later, uit 1974, is het eerste studioalbum van Robert Long als soloartiest. Er werden geen singles van getrokken. Dit album is uitgegroeid tot een Nederlandstalige klassieker. Kalle Verliefde hoorde je al, en nu nog Het Leven was Leiden en Mien. Toen ik bij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 heb je wel nodig. Mien, waar ik nou niet begrijp, dat is waarom zo'n maffe lijn Op de televisie gaat dan protesteren. Laat die is thuis in zo'n kraakbank vol met luis. bij die steuntrekkers de bol maar gaan versteren. Als ik me kijk geld nou betaal. waarom moet ik dan door het journaal achteraf mijn netlus steeds laten bederven? Denk ik dat het fris is, mijn wanneer ze steeds weer laten zien dat er weer een zootje zwarte lichten sterven. En vroeger ging het dan nog wel met Lou van Burgen met Karel of met een leuke quiz met mensen die je kende.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 met het weekend voor de deur en even lekker uit de sleur ben ik toch al met al wel redelijk tevreden. Hey Bin, ga je mee? We gaan in het bit. Mie, word eens wakker. Doe je pantoffels uit, we gaan in het bit. is mooi geweest voor vandaag. Voor Levenslang is het tweede album van Robert Long. Het album verscheen in februari 1977. Aanvankelijk waren er slechts 750 platen geperst, maar de uiteindelijke verkoop steeg naar 250.000 stuks. Het album won een Edison. We waren al op het Torbekkenplein. Ook Soms Zou Ik Best en Jacob kregen een plaats op wederom een fraai album.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 Zei je fijn En miste je laatste trein Na het ontbijt zei je Ik ga nu dan maar Het was heel erg fijn bij jou dag, en ik bel je gauw, uren nog rook ik de geur van je haar, ik lachte en vloot die dag, God ik genoot die dag, ik voelde me beter dan sedert een jaar, totdat ik je zag met haar. zag jullie vaker een vrouw met haar vent Eerst me zo warm gevoeld, nu me zo arm gevoeld Ook je adres was me toen niet bekend Eens klaps daar belde je, huilend vertelde je Dat je soms vreselijk moedeloos bent en dat je daar nooit aan wendt. Zo gaan we door, en ik wend er maar aan. Maanden verstom je weer, plotseling kom je weer. Meestal alleen, als je niet verder kan, dan streel en omarm ik je, troost en verwarm ik je. Kun je het leven dan s morgens weer aan? Dan ga je weer. Zou ik best een keer een liedje willen zingen Van de schepper aller dingen, van zijn goedheid en genade. Maar dan zie ik het journaal met beelden uit Zuid-Afrika En dan denk ik zing maar niet van dat soort dingen Soms denk ik kom ik ga een liedje componeren Over vrede en geluk en van het kind in Bethlehem maar dan zie ik al die ontevreden smoelen in de tram En dan hoef ik het niet eens meer te proberen Ja, natuurlijk kun je zingen van verlossing en het woord En van de Bijbel waar dat in staat, maar een woord is maar een woord En van de daden waar het op aankomt, heeft nog niemand ooit gehoord En wie wel iets goeds van plan is, wordt gemarteld of vermoord Of tenminste nagekeken met zo'n blik, van die is geestelijk gestoord Ik best een keer een liedje willen maken van de Heiland aan het kruis die ook voor mij is opgestaan, maar dan zie ik de politie weer betogers kreupel slaan en dan denk ik zing maar niet van dat soort zaken. Wil ik best een keer een liedje laten horen Van de Vader in de hemel die de volkeren regeert Maar dan denk ik, als dat waar is nou, dan doet hij het verkeerd En dan ben ik soms ineens de moed verloren Ja, je kunt van de redding zingen op de hoeken van de straat Maar we worden nou al lang verveeld met dat geblaat Op congressen van Jehova's met een oude wijvenpraat praat Zonder dat er in die kringen nou eens één figuur bestaat Top ze kont blijft zitten en de rotzooi aan een ander over. Maar dan denk ik, daar zit niemand op de baan. Triple Play, een greep uit het verleden. Ja, kop ging studeren. Voor pastoor, daar deed hij alles voor, daar deed hij alles voor. Niet zo'n ouderwetse dorpspastoor, oh nee, dat wou die niet, dat ging niet door. Nee, meer zo'n progressieve die aan demonstraties deed. En niet meer met zo'n boordje of maar lekker snel gekleed. Die dikwijls in de kroegen van het jonge volkje kwam. De gek man riep hem, weet je wel, en ook een stikje da da Zal ik een maand maar storen? Het ging prima, hoor, en het ging prima, hoor. Langzaam voerde Jaap zijn plannen door. Wat oude kleden en een theehuis in het koor. Er waren nog wel mensen die hem vroegen of dat mocht. Die hij dan overtuigde wanneer hij ze thuis bezocht. En nog twee maanden later werd de mis wat meer ludiek. Omdat er toen een band optrad met rock roll muziek. Ja, la ratata. Een jaar pastoor en Jacob ging maar door En Jacob ging maar door Achter in de kerk was een kantoor Daar nam hij elke week zijn nieuwe acties door De kerk zat vol al preekte die al maandenlang niet meer Hij draaide meestal films van Andy Warhol en zo meer En op het bord waar vroeger stond hoe laat de mis begon Hing nu een prijslijst van de Nepal En de rode liep da da da da ja, la la la la, la la la, la, la, la. Jacob was al haast twee jaar pastoor Toen hij zijn baan verloor, toen hij zijn baan verloor Want er viel een incidentje voor En dat kon er volgens velen niet mee door was tijdens de communie en de sfeer was ideaal. Maar achter in de kerk stond dit keer ook de kardinaal. Die plotseling naar voren vloog en die aap de kerk uitsmeet. Omdat die beide hostie op een schaal met dip zou steken. Een vreselijk verdriet, want hij begreep het niet. Nee, hij begreep het niet, totdat hij een brief kreeg van de paus, die om het recept vroeg van die goddelijke saus. Laat! Kleine jongen is een meesterwerk van Robert Long. Het is een album waarbij veel teksten de vinger op de zere plek leggen... op misstanden in deze individualistische maatschappij. Sobere muzikale begeleiding geven zijn woorden nog meer zeggingskracht. Triple play. Songs waar de nostalgie... Kleine jongen. Vroeger leek ik op jou. Met je blozende wangen.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 ik heb er geen spijt van, zo gaat het nou eenmaal. Dat wilde ik toch. Maar het gras is niet groen meer, de lente is over. Soms ruik je de herfst, ook al zomaar het nog. En mijn vader, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst Als je jong bent, is het leven lang niet slecht Als je jong bent, ligt de hele wijde wereld voor je open En je kunt van alles dromen En je kunt van alles hopen O, oh, dat heeft hij me wel honderd keer gezegd. Ja, mijn vader zag nog toekomst in het verschiet. Wie nu vader is, ziet dat waarschijnlijk niet. Heeft een kind nog wel een toekomst voor de boer? Is er eigenlijk geen prottigheid genoeg Want als hij groot is Als hij niet dood is Zal hij leugens moeten slikken Heel veel onrecht moeten pikken En zijn vrienden laten stikken Als dat moet zich verschuilen achter woorden en zijn medemens vermoorden En een smoes verzinnen waarom hij dat doet Is de toekomst voor een kind nou wel? En mijn moeder, later zul je pas beseffen Dat je jeugd een mooie tijd was, lieve schat Voor de grote boze wereld Kon je thuis nog veilig schuilen Gauw een kusje op een schaafrond en een koekje voor het huilen, ja Mijn moeder heeft beslist gelijk gehad Maar voed je nu een kind beschermd en veilig op Krijgt hij straks misschien een kogel door zijn kop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 Triple play triple play, triple play, triple play, triple play, triple play, triple play, triple play. Het leven is een dooienis. Deen leeft zo dan de ander liever, zus. En nummer drie houdt altijd einde toe de moeder in. En weer een ander sleutelt zijn leven juist met tegenzin. Eén zegt dit is alles des, de ander vindt het leven knus. Maar hoe je het ook beziet, leuk of niet, het leven is gewoon een dode mes. Bent u nog altijd bang voor kanker mevrouw? En u meneer, denkt u nog steeds, oh als mijn hart maar klopt. En hebt u drank en sigaretten heel diep weggestopt. Trimt u elke zondag trouw in trainingspak voor dag en douw. Kortom de hele week in touw voor uw gezondheid. Maar wat je doet of wat je laat, eenmaal is het resultaat. Dat je in een houten kist onder de grond glijdt. Het leven is een dode Deen de leeft leeft de ander liever zus. En nummer drie houdt tot het einde toe de moed erin. En weer een ander slijt zijn leven juist met tegenzin. De een zegt dit is alles des. De ander vindt het leven kus. Maar hoe je het ook beziet. Leuk of niet. Het leven is gewoon een mooie mis. Durft u nog steeds niet in een vliegtuig meneer. En komt uw zoon mevrouw in het weekend de deur niet uit Vanwege seks en rock'n'roll en heroïne spuit En gaat u ook zo druk keer, trekt u ook zo fel van leer Tegen abortus en alweer een kerncentrale Wat je doet of wat je laat, resultaat is dat je gaat In je eentje of in zeer grote betalen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 het leven is van het begin af fataal. Wie wordt geboren wordt onmiddellijk doodgewerkt. Je sterft al af op het moment dat je het leven ergt. Dus is het leven heel banaal voor jou en mij en allemaal. Een ongeneeselijke kwaal want ondertussen is ondanks al het strijdgevoel het leven toch een dode boel. Wij zijn elke keer weer blij met dode missen. Het leven is een dode mus. een leeft zo, de ander liever zus. Of je nou leeft omdat je denkt ik vind het leven goed. Of juist omdat je voor je overtuiging leven moet. Voor makkerboer boer of medicus komt er hetzelfde uit de bus. Want hoe je het ook beziet, leuk of niet. Het leven is gewoon een dode mus. Het leven is gewoon een dode los. Het leven is gewoon een dode los. Het leven is gewoon een dode mas. Het leven is gewoon een... Triple play, Triple play. Triple play. Ook wacht maar eens af en strand zijn erop terug te vinden. Ik zat op school, ik deed mijn best, maar ik was niet slim Ik was een houten klaas met voetbal en met gym En ik was ook niet goed in algebra en rekenen Alleen in talen en ik kon wel aardig tekenen Maar mijn rapport, dat was toch meestal even slikken Ik liet mijn ouders ieder jaar behoorlijk schrikken Er was van alles dat me hevig interesseerde maar waar je op die school dan mij niks over leerde Het was zo'n school waar je al heel behoorlijk scoorde Wanneer je wist wie wanneer welke prins vermoorde En wie er ergens een kolonie had gesticht Of als je aan kon wijzen waar Veenhuizen ligt Michiel de Ruiter, Alfa, Frederik de Grote Belangrijk volk, maar het interesseerde me geen kloten. De leraar zei wat moet er van je worden, dan zei ik zacht tegen mezelf, het komt wel in orde. Later als ik groot ben komt het goed, later als ik weet hoe alles moet, later als ik zelf bepaal wat goed is en wat niet. Later als ik zelf bepaal, dat doe ik en dat niet En als ik zelf mijn eigen boterham verdien Wacht maar eens af, dan zul je eens wat zien Maar eerst in dienst de regels in het garnizoen Waren eenvoudig niks te zeggen, enkel doen dus leren, schieten, salueren, in de houding staan Je haar eraf en zwaar bepakt, nachts op bivak gaan Een bonte stoet van burgers, buitenlui en boeren En als je vrij was, kaarten zuipen naar de hoeren Althans, die indruk wilde menig een graag wekken Maar volgens mij kwamen ze zelden aan hun trekken En namen diensttijds terug in het normale leven had ik het eerste jaar al gauw een baan of zeven Ik bezorgde bloemen, lapte ramen, bakte friet Maar aan het einde van de maand was ik altijd failliet Dus deed ik soms een kus voor gestelde heren Die mijn speciale inbreng wisten te waarderen En daarna vulde ik weer vakken, was de borden Maar ik zei steeds tegen mezelf, komt wel in orde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 Ik geef het toe, het duurde misschien wel wat lang Maar zoetjes aan kwamen toch allemaal op gang Het bleek opeens dat ik wat artistieke dingen kon En dat ik schrijven, componeren en ook zingen kon De meeste mensen zeiden: ach dat duurt maar even Roem is vergankelijk, daar kan je niet van leven Denk aan je toekomst, jongens, straks heb je er spijt van. Maar ja, ik kon niks anders, dus daar had ik scheid aan. Ik wilde liedjes zingen die de mensen raken. En die de wereld ook wat mooier zouden maken. En inderdaad, dat heeft geholpen, maar niet heus. De wereld is nog altijd even fraudeleus. Er wordt nog steeds gemoord, gemarteld en gelogen. Ik geloof, draait je nog steeds een rat voor ogen. Maar ook al is het er niet beter op geworden. Toch zegt het kind in mij nog steeds, het komt in orde. Het misschien wel een dagje lekker naar het strand. Het is wel. Ja dat is waar, de zee, de zon, het warme zand Het warmste weekend van het jaar Een strandtent en een glaasje bier Want alles puft en zucht en zweet Dat geeft verkoeling en plezier En in de stad is het snikheef Het is nog vroeg maar alles plakt Zo wie in Duitsland, gans genau. De schoude badtas ingepakt waar Oberhausen gibt's schon stout. De auto in de Erko En dan begint de echt. Lol. Wat een verrukkelijk bestaan. Je staat al stil nog voor Schiphol. De zee lokt in een ver verschiet. Te hopen dat je die bereikt. De vogels zingen in het riet. Geen riet te zien waar je ook kijkt. De zon staat stralend aan de hemel. Zo stralend dat je haast bezwijkt. Het leven is zo kwaad nog niet. Maar ook zo mooi.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 ik ben nu bijna bij Den Haag Denk jij dat dat vandaag nog lukt? Gaat inderdaad een beetje traag Dat is voorzichtig uitgedrukt Op de Van de Madelaar Ik sta hier nu al drie kwartier Zie je verkeerspolitie staan Het is al bijna half vier En uit de richting niet.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 het heeft geen nut De langste file staat vandaag. De toestand is ontzettend Rot. Van Amsterdam tot aan Den Haag Een dagje lekker naar het strand De zee, de zon, het warme zand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 Vanmorgen vloog ze nog is een song uit de Nederlandse musical Tsjechov die gebaseerd is op het leven en werk van de Russische schrijver Anton Tsjechov. Het nummer gaat over een meeuw die door een jager wordt doodgeschoten en hoe Tsjechov dit gebruikt als inspiratie voor zijn toneelstuk De Meeuw. Vanmorgen vloog ze nog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 Die zachte veertjes, stuk geschoten, dood. Vanmorgen vloog ze nog. Wat moet dat heerlijk zijn?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 Zervende vogel Aangeschoten. Nee. Het album Nu, waarvan ik een live-versie zag in de Goudse Schouwburg, werd goed ontvangen door de critici en het publiek. Het bereikte de zesde plaats in de album Top 100 en bleef 23 weken in die lijst staan. Citella is een song die actueel blijft, ook weer in deze tijd. Een meisje, een kind nog, een hoofddoek. Een sjaal om twee treurige ogen die kijken naar al die soldaten met laarzen en honden die op het perron staan en schreeuwen en duwen en slaan met hun zware geweren op reugen van angstige mensen op weg naar de poorten van Auschwitz. Een kind nog, wat ziet ze, misschien wel haar moeder die los wordt gerukt, van haar vader wanhopig verloren. Ontreddert de deur van de trein waar ze in zit. Een beestenwagon wordt zo dadelijk ruwdicht gesmeten. En daarna hermetisch vergrendeld. Die gaat pas weer open in Auschwitz. En daarna, hoe vaak nog, hoe vaak heeft die trein nog gereden? Naar Auschwitz en Dachau, vol mensen als twee in het slachthuis gedreven. Op weg van de hel naar de waanzin, hoe vaak nog. Een jongen, een kind nog. Bart piekhaar, half naakt, met een doek om zijn tengere heupen Zijn ouders gestorven bij bombardementen Vietnam is ontbladerd door gifgas en napalm En hij zwemt wanhopig op zoek naar een plaats In die stampvolle boot vol met vluchtende mensen De hel uit een kind nog, wat hoopt hij, misschien wel dat daar op die boot nog een neef of een oom zit die voor hem wil zorgen. En als ze dan eenmaal aan wal zijn gegaan, in een land zonder oorlog, dat alles dan goed is en vredig en dat is zijn laatste gedachte, dan slaat die granaat in. De waanzin. En daarna, hoe vaak nog, hoe vaak zijn er boten vertrokken, vol doodsbange mensen. Een vliegtuig, een hoofddoek, grijs piek, haar twee treurige ogen die kijken naar al die gezonde soldaten met honden die doen wat ze op is gedragen in naam van de democratie die geen raad weet met angstige vluchtende mensen op weg naar de waanzin van morgen. De leiders verklaren dat Nederland vol is. We hebben geen geld en geen ruimte. Dus stoppen we mensen in kampen en noemen ze dan illegalen. Justitie beoordeelt hun aanvraag. En als ze niet arisch genoeg zijn, dan moeten ze terug naar hun eigen ellende. Hun afscheid. Hoe vaak nog? Hoe lang nog? Hoe vaak zal een vliegtuig vertrekken vol doodsbange mensen terug naar de plaats van een eigen verschrikking, op weg van de hel naar de waanzin? Hoe lang nog? Hoe lang nog Hans? Hoe lang nog, Triple Play. Dat was een uurtje Robert Long. En Mocht u nou ook een artiest hebben waarvan u veel meer wilt horen, laat het mij weten en stuur een mail naar info@crossroadsmusic.nl. Dus wil je meer weten, even een mailtje naar info@crossroadsmusic.nl. Tot volgende week. Dag!